Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De loodgieter uit Vlaardingen die te maken kreeg met veel aanslagen en bedreigingen is overleden. Dat zegt de advocaat van de man. Zijn huis, bedrijf en voertuigen waren de afgelopen maanden het doelwit van verschillende aanslagen. Ook bij zijn familie werd een brandbom naar binnen gegooid. De loodgieter heeft zelf altijd gezegd dat hij niet wist waarom hij het doelwit was. Het is niet duidelijk waaraan hij is overleden. Zijn advocaat gaat uit van een medische oorzaak. In de Verenigde Staten zijn de laatste jaren meer dan 100 zwangere vrouwen in nood niet goed of helemaal niet geholpen bij de spoedeisende hulp. Dat zegt het Amerikaanse persbureau AP. Sinds staten abortus mogen verbieden, zouden artsen niet meer durven te doen, zelfs ook niet wanneer een abortus noodzakelijk is. Deze vrouw had een buitenbaar moeilijke zwangerschap en werd niet geholpen. Ze werd naar huis gestuurd met interne bloedingen. Ja, yeah, was zijn home with a ectopic pregnancy, clearly visible in my ultrasounds. In veel staten kunnen artsen in de cel belanden als ze een illegale abortus uitvoeren. Aan het strand met temperaturen als vandaag, dat is smeren en keren. Maar ook varkens kunnen verbranden. En dus is het nodig dat de varkens Jip en Janneke van deze kinderboerderij in Beverwijk worden ingesmeerd. Ja, bij deze varkens wel. Ja, ja. En waarom is het bij deze varkens nodig? Om dat ze uh, dunnere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 Tussen 2005 en 2019 maakten we vanuit Haarlem een verpletterende indruk op de Nederlandse metal scene met onze eigen unieke mix van industrial en progressive metal. Zo hebben we in die tijd talloze podiumfestivals platgespeeld en hebben we meerdere keren het voorprogramma van grote namen mogen verzorgen, zoals Epica, Amorphus, Dagoba, et cetera. Et cetera. Het bloed gaat waar het niet uh, kruipen kan. Vorig jaar kwamen Finis en ik, Sean Ruyter is de naam, als originele bandleden weer bij elkaar. En besloten, I will not stay silent. En vandaag presenteren we onze allereerste nieuwe single, 21st Century Man. Third Machine is weer helemaal terug. As minds working over time Seeking clarity in this chaotic paradigm Online we drown, our minds collide Each click a journey far and wide Amidst the noise we roll the dice And options we're ja, goedenavond mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuijken. Jullie luisteren alweer naar de 133 e aflevering van mijn in hard Rock en heavy metal gespecialiseerde programma.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 de van Play It Loud weet het inmiddels al lang... dat ik elke uitzending en uur stevig begin met de uuropener. En dit keer heb ik de beurt gegeven aan Third Machine... dat, zoals ze zelf al hebben aangekondigd... middels een audioberichtje terug te zijn na zes jaren van stilte... met hun nieuwe single 21st Century Man. Inmiddels heeft de band een tweede single uitgebracht... getiteld March of the Endless. En deze hoor je uiteraard bij de Dutch Fury van volgende maand voorbij komen. Ook komt de band op 21 oktober bij Play It Loud langs... om uitgebreid te komen vertellen over hun comeback... en uiteraard nieuwe muziek. En op je 3 juli dropte I'll Get By een groep van vijf jonge muzikanten uit Utrecht en omgeving hun debuutsingel Glimmer. De muzikanten hebben elkaar ontmoet vanuit hun passie voor stevige muziek. De band bestaat uit zanger Wart Vierst, bassist en zanger Marijn Borstboom, gitaristen Wessel van der Spek en Jerry Klein en drummer Joost Lammers. Glimmer gaat over de angst om mensen in je leven te verliezen waar je om geeft. Zij het door verbreken van relaties, het leven dat ...verder gaat, maar ook extremere situaties... ...zoals de dood of een vervagende herinnering. Het lied gaat ook over de acceptatie... ...dat al het bovenstaande een belangrijk onderdeel van het leven is... ...en dat niemand immuun is voor ontberingen. Een glimmer van I'll Get By... ...hoor je natuurlijk vanavond bij Dutch Fury. Even in mijn geboortestad Utrecht met de tweede band in het blokje. We hoorden de hardcore band Serve met hun laatste op 3 juli verschenen single Spectre. En de band heeft in 2019 hun debuut-EP Life Is Not Lived It Is Suffered Through uitgebracht... wat resulteerde in een uitverkochte release show. Inmiddels hebben ze opgetreden met onder andere Jesus Peace, Broken Teeth, No Turning Back en Rotting Out. En daarnaast hebben ze als eerste hardcore band hun debuut op de Nederlandse tv bij het programma Man Bij Het Hond gehad. Hebben ze op de Eurosonic Noorderslag gestaan... En en Harryfest in 2023. En ook in Duitsland op Vamachara. Gestaan. En verscheen in 2023 hun debuutalbum The Light Outlives The Sun. Voor de volgende jonge band reizen we af naar het zuidelijk gelegen Zeeuws-Vlaanderen... waar vier jonge honden, zoals ze zichzelf noemen, de band Four In Blood, hebben opgericht. Ze hebben deze naam niet zomaar gekozen, want drie van de vier jongens zijn bloedverwanten... en de vierde is een brother from another mother. Muzikaal halen ze hun invloeden van bands van vroeger... en daarnaast zijn er invloeden van metal, hardcore en punk in hun muziek terug te horen. Optredens van deze gasten bruisen van de energie... En even lekker de pit in is voor deze mannen scheren in inslag... De zang wordt geleverd door Thijs... die ook de rol van slaggitarist op zich neemt. Leadgitarist Midas lijkt wel de reïncarnatie van een eind jaren tachtig trash -kit en brengt zijn stra strakke riffs al springend op het podium. Bassist Jamie en drummer Tijl... zorgen gezamenlijk voor de strakke ritmesectie. De mannen zijn begin dit jaar de studio ingegaan... om een nieuwe single Burn The School op te nemen... dat 20 juli is verschenen. Tegelijk met hun andere single De Buurman. Burn The School is een catchy voorloper... op een aankomend album... waarop de mannen stevige hardcore punk willen gaan presenteren... En Burn the Skull hoor je nu bij Play It Loud, Dutch Fury, en hun debuut op de radio. En als het op 4 in Blood draaide ik de internationale death metal band Dreadmask met hun eerste single Rain of Fear. En dit is de eerste single van hun debuutalbum Thy Prime Dread. Het nummer gaat over het omgaan met een heerschappij van angst en het hebben van niets meer te verliezen. Door een dolhof van beproevingen gaat het erom vrij te zijn van angst en beperkingen, al dus de band. Begin 2023 ontstak een vonk het inferno van Dreadmask. Deze melodieuze death metal kracht, gevestigd in Eindhoven, haalt kracht uit Griekenland, Hongarije en Nederland. Gedreven door een meedogenloze passie voor zware muziek... met betekenis kwam Dreadmask met explosieve energie het toneel op. Na een pauze bij eerdere bands vormde John Koerentas elker... Elger van Delft en Antonis Mugiakakos, de kern van de band. Toen Zoltan Herzog in de zomer van 2023 toetrad, was de line-up compleet. Dreadmask, een samensmelting van angst en masker, vangt de essentie van angst en verhulling. Dread roept de angstaanjagende greep van angst op, terwijl mask de sluier symboliseert die we dragen om onze kwetsbaarheden te verbergen. Bij het navigeren door maatschappelijke normen worden we geconfronteerd met onze prime dread, onze diepste angsten. Dreadmask zal op 1 oktober hun debuut TP Die Prime Dread dus gaan uitbrengen. En van Eindhoven reizen we door naar Arnhem... waar Slidian is gehuisvest. De band maakt progressieve, moderne metal... met een persoonlijk tintje... en een krachtige combinatie van melodie en groove. Met elektronische en symfonische elementen vermengd... en met beukende riffs zorgt de band ervoor... dat je een up-to-date heavy metal ervaring krijgt. Na hun EP Existence uit 2022... en de standalone single The Last Judgment uit 2023... is Slidian druk bezig met het opnemen van hun debuutalbum... dat later in 2024 zal verschijnen. Het metalbeest van Slidian zit nooit stil en is klaar om de metal scene te veroveren. Op 5 juli dropte de band daarvan hun eerste epische single Superhuman, inclusief bijbehorende videoclip en deze ga ik nu voor jullie draaien bij Play It Loud Dutch Fury.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 Op een maandagavond laten we het vuur lekker branden met All Obsessions. Dan zijn we weer terug in het altijd gezellige Brabant. Dan worden ze dus met hun op 11 juli verschenen nieuwste single Let the Fire Burn. En deze hard rock heavy metal band uit noord brabant begon in 2022 aan hun eerste gigs... na een lange stilstand als gevolg van de pandemie... waarbij ze bij verschillende lokale shows door heel Nederland zijn gaan spelen. De opwindende lijfoptredens van de band lieten het publiek in de ban... en zorgden voor een toegewijde fanbase. Op 23 juni vorig jaar bracht de band hun nieuwe album Condone by Silence uit... wat ondertussen meer dan 1 miljoen keer gestreamd is. All Obsessions is een band die muziek maakt... die dient als ontsnapping aan de monotonie van het dagelijks leven... en de alledaagse gesprekken die ons omringen. De band wil de diepste en meest gepassioneerde obsessies van mensen verkennen via hun muziek. Met hun debuutalbum Self Reflection of a Pessimist gaf Odd Obsessions luisteraars een kijkje in de muzikale ethiek van de band. Hun muziek is een unieke mix van introspectieve en reflectieve thema's, doordrengt met energieke en donkere invloeden, waarbij belangrijke sporen van rock roll in elk nummer merkbaar zijn. Het debuutalbum dat is afgetrapt met een spectaculaire releaseparty en een uitverkochte Willem 2 in Den Bosch kreeg lovende kritieken en werd door zware metalen erkend als een van de openbaringen van de Sounds of Hell-samenwerking. De scheurende gitaarriffs en solide productie van het album... trokken de aandacht van zowel muziekliefhebbers als critici. En de volgende band, Out of the Blue... is letterlijk een nieuwe hardcore band uit Landgraaf en België... dat uit het niets is ontstaan. De band dat dit jaar is ontstaan... debuteerde op 4 april met hun single Deadbeat... en dropte op 11 juli hun nieuwe single House of Worms... waarbij hun, zij zware riffs combineren met pakkende melodieën. Het nummer gaat over mensen die veel te zeggen hebben... maar die uiteindelijk toch stil blijven. En met een mix van zware riffs, directe teksten, een knallende breakdown... en zelfs een gitaarsolo weet deze nieuwe track een perfecte balans te vinden... tussen intensiteit en aantrekkingskracht. Het is een nummer die, dat je direct bij de keel grijpt en niet meer loslaat. Het is um, voor. it away, not the shit that pay the bowl walking ahead, but I try to make me pay for things that don't go. What is wrong with you? I need to get this through up with the life that I pursue No sense of control, man, it's sickening. I run around like a headless chicken Just like all memories are missed. controlled by fear Met energie geïnspireerd uit de jaren negentig... een moderne twist en een sterke drang om te inspireren... wil het uit Den Haag komende Durden Punt duidelijk maken... dat ook jij de kracht in jezelf kunt vinden. Met snelle reflows, agressieve breakdowns en zieke beats... maken ze een keiharde combinatie van meerdere stijlen. Liedzanger, beatmaker, Davy Goud, gitarist Nikos Driehuis... en drummer Lorenzo Lammertink hebben met dit project in 2022... hun debuut EP Sense of Self uitgebracht. Op 12 juli van dit jaar released Durden Punt met een nieuwe single. Het, zojuist gedraaid. Stumped met een gastbijdrage van Unnerve. Een leuk achtergrondfeitje is dat leden van Durden en Unnerve vroeger samen in een band zaten genaamd Disaster Crew. Voordat ze uit elkaar gingen waren er een paar nummers die ze nooit hadden afgemaakt. En een van die nummers konden ze niet loslaten. En het afmaken ervan zou de perfecte manier zijn om een hoofdstuk af te sluiten en samen hun verleden te vieren. En zo ontstond dus. En voor ik alweer naar het laatste blokje Nederlandse Metal releases van jullie ga dit eerste uur... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse Metal nieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal?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 En tussen zijn werkzaamheden bij Alter Bridge en de reunie van Creed... heeft gitarist Mark Tremonti tijd gevonden om een album op te nemen... voor zijn solo-project Tremonti. De zesde plaat heet The End Will Show Us How en verschijnt op 10 januari. Als eerste single is er nu alvast Just Too Much. Kort na de release begint Tremonti aan een Europese tournee... die de band op 2 februari naar de Amsterdamse Melkweg brengt. En een dag later staan de mannen in poppodium 013 te Tilburg. Op 6 augustus wist drummer Jason Bidner ons te... Uh, ja, ver niet verblijden zeg maar. Heeft besloten om de trash metal band Overkill. Na iets meer dan zeven jaar te verlaten. Met bitner laat daarbij weten. Dat er geen ruzie is tussen de bandleden. Maar dat zijn focus nu naar zijn vorige groep. Shadows volgaat. En ook zijn nieuwe groep, Category 7, vereist zijn aanwezigheid. Er is ondertussen al een nieuwe drummer bezig om het materiaal in te studeren. Maar wie dat is, wordt nog even geheim gehouden. Op 20 september komt het lang verwachte tiende studioalbum Jesterwiende uit van Nightwish. Een aantal maanden geleden kwam de eerste single Perfume of the Timeless uit. En nu is er de nieuwe song, de. Day off. De nieuwe plaat is de eerste sinds het vertrek van bassist Marco Hitala... de twee jaar geleden de band verliet. Hij werd opgevolgd door Yuka Koskinen... die de fans eind 2022 al live konden zien... tijdens twee optredens in de Amsterdamse Ziggo Dome. Op een nieuwe show zullen we lang moeten wachten... want Nightwish is niet van plan om met Westchesterwinde te gaan toeren. En de Judas Paradox is de titel van het aankomende album van God Is Throne... dat op 6 september via rening... Phoenix Music het levenslicht zal zien. Eerder deelde de band al de eerste single Red Kingdom. Nu heeft de band ook de titeltrack van de nieuwe plaat uitgebracht. Het twaalfde album werd door Henry Settler opgenomen en gemixt in Woodland Park... en is gemasterd door Tony Lindgren en Fascination Street Studios. Het is de eerste langspeler met Frank Schilperpoort achter het drumstel als vast bandlid. Vanaf september toert God met Batushka en Ultimas door Europa. De bands komen op 22 oktober naar Dynamo in Eindhoven... 23 oktober naar de Hedon in Zwolle en op 25 oktober naar de DRU Cultuurfabriek in Ulft. En dat was hem weer eventjes voor deze week. Volgende week is er geen metal nieuws... in verband met een uitzending van Play It Loud fans... en ik een metalgast in de studio heb. Maar die week erna is er uiteraard wel weer het laatste nieuws te horen. we door naar het laatste blokje in het eerste uur. Play It Loud Dutch Fury, waar we als eerste afreizen naar Delft... waar de metalcore band Trust Us We're Liars actief is. Hun EP Neophyte Vitae verscheen in 2019... met erop onder andere de single Swansong. De release werd goed ontvangen... en Trust Us We're Liars heeft sindsdien in heel Nederland... mogen spelen met uitstappen naar België en Duitsland. Ze hebben het podium mogen delen met bands als Changing Tides en Resolve en ook kun je ze kennen van hun ENS Showcase. Het viertal creëert keiharder is memorabele teksten en heftige breaks die er gegarandeerd voor zorgen dat je gaat headbangen. 14 september vorig jaar verscheen het debuutalbum Incrementum van de band en op 16 juli verscheen de nieuwe single van de band getiteld Take Me To The Grave dat mogelijk op de aankomende nog aan te kondigen Een nieuwe EP of langspeler zal verschijnen en deze single hoor je nu naar Play It Loud. Het harde gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Tot het eerste uur hoorden we de laatste op 17 juli gerelease single The Canvas Full of Bile. van het instrumentale Thilo Trio Behind Closed Doors uit Nederland, Duitsland en Zweden. Hun amalgaam van gitaren, bas en drums soms bereikt met synths en een klassiek strijkwartet creëert een uniek sonisch beeld dat zowel woeste, zwaarte als delicate, delicate tederheid omarmt. Hun missie is om muziek te creëren die het spectrum van menselijke emoties bestrijkt. Van gedurfde en progressieve muziek die emotionele en intellectuele honger bevredigt tot muziek van met momentum. De keuze voor instrumentale muziek komt voort uit de wens om de nummers te ontdoen van het gewicht van woorden en hun meervoudige betekenissen. Waardoor het publiek de vrijheid krijgt om naar de sfeer en de rijmpjes te luisteren. En zich al luisterend hun eigen verhaal voor te stellen. Een verhaal die anders door woorden zouden kunnen worden belemmerd. Het eerste uur zit er helaas weer op, maar ik ben na het nieuws van 10 uur weer terug met nog een heel uur gevuld met nieuwe metalmuziek van Eigenbodem. Verwacht nog de nieuwste single van Simone Simmons samen met, maar ook van Sholter Wessels. Alleen distant en nog veel meer, maar daarnaast ook nog de lokale metaltip van Radiocollega's van Radio 1 Twente Donderslag. Blijf luisteren, dus tot zo!